Wij zien alleen. Soms dan is mijn ene kat een rotsblok en de andere behulpzaam. Soms de ene een madammeke en de andere een De ene is een wolk zo prachtig, de ander kijkt verwend, een stout prinsesje. En wij die dan hun moeder zijn en dan hun zetel, hebben moeite met het grijpen van de vonkenstroom. Ik vraag me af hoe ik ooit de moed kon hebben om voor een kat te zorgen.